Zo, naar de wasstraat, want de auto is weer vies. Maar uh, Facilis, ja. wat vind jij eigenlijk van content? <laughs> Leuk. <laughs> Oké, okay, nu laten we even fragmentjes zien. Ja. Hey Enre, wat vind jij van content? Op wat, zei je? Wat vind jij van content? Leuk. Ja, moet content rijk zijn? Nee. Nee? Die spuikers jullie heel hard. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ja. <laughs> dat is van onze gewaardeerde collega Lennart en zijn zoontje. Echt hartstikke tof. Dank. Dat is, dat is nog eens, uh, uh, Nu je dat? Involvement met het publiek. Ja, publiek. Yeah. Producers. Dat is nog eens leuk. Ja, echt, heel, echt super tof. Nou, nog een beetje ontwen ontwennig. Want uh, mijn vrijdag is echt uh, helemaal all over the place. Dus excuseer mijn uh, lack of focus. Maar dit is in ieder geval een leuke binnenkomer. En ik heb een uh, kleine kater. Dus... <laughs> dat kan alleen maar goed worden. <laughs> excuseer mijn lack of focus. <laughs> uh, jongens, ja, dat wordt nog wat. Gelukkig hebben we een lijst van uh, dingen waar we het over kunnen hebben. Ik weet niet of jij nog uh, zaken hebt waar je... Van de week mee te maken heb gehad. Ja, ik had van... wel een, een, ik heb een papieren magazine gekocht. Oh. En uh, daar staat een artikel in wat ik nog had willen lezen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Ah. En daar had ik het wel voor willen hebben, maar dat gaat niet lukken. Cool. Dus uh, die moeten we maar naar volgende week. Uh, ja, ik denk dat het sowieso. Uh, ik heb ook uh, nog een hele stapel boeken die ik uh, die ik aan het lezen ben, maar waar ik maar niet in verder kom. Deze week was echt uh, supergek, dus. Maar goed. Ik heb dat magazine trouwens. Op een, de, via de browser van een Twitter client op mijn mobiel heb ik die gekocht. Dus mensen die zeggen. mensen kopen niks via hun mobiel. die hebben geen gelijk. Maar dan, via de browser van je Twitter client? Ja, dus een Twitter client. Ja. Daarmee krijg ik een linkje van. hé, hey, nieuwe magazine is uit. Ja. Klik ik op het linkje, dan krijg je. in de Twitter client zelf, opent dan een browser. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Daar heb ik. Gezegd, koop dit magazine. Dan kreeg ik Paypal inlogschermpje. Ingelogd, betaald. En klaar. Ja. En dat was sneller dan via de desktop, denk ik. Dat is echt... Uh... Mensen kopen wel via mobiel. Ja, ik koop regelmatig. Ja, sowieso, ik koop bijna... Uh, nou ja, mobiel dan misschien niet, maar zo via het internet praktisch alleen maar. zo'n ja. dus een beetje alles wat ik consumeer, dat uh, koop ik niet meer in uh, fysieke winkels. Hoewel... En dat uh, mis ik wel heel erg. De, uh, de magazines, hè, waar je vroeger... Echt, je had echt een heel mooi vormgegeven magazine met spreads, et cetera. Yeah. Dat mis ik nog steeds op het internet. Zeg maar, die heel mooi op maat gemaakte uh, magazines uh, ja, van, ja, van beleer. En dat mensen ook daar gebruik maken van alle mogelijkheden die het internet bieden. Met name met het leer bieden dan. Nou ja, destijds inderdaad papier, maar ja, daar deden ze het heel erg goed. Ja. Daar gaf iedereen aan van, nou ja, <clears throat> uh, hoe heet het, je hebt mooie stukken fotografie die je erin kan zetten. Typografie kan je 100% invloed op uitoefenen. Ja, maar... dus magazines zouden, eigenlijk zijn een soort magazine, hè? een magazine in Nederland is een tijdschrift, een periodiek. En dat ja. betekent dat het ja, af en toe verschijnt. Ja. Wij zijn enorm periodiek. Maar dat zouden we, eigenlijk, we zouden zoveel meer moeten, mee moeten doen. Maar ja, ja, tijd hè. Ja, en daar komt het heel erg vaak op neer. Ja. En je merkt dat, ja, of denk ik dan maar, dat de techniek uh, nog heel erg uh, achter wat we graag willen achteraan hobbelt. Dus dat het nog te moeilijk is om een magazine-achtig ding op het internet te zetten. Wat hetzelfde proeft, wat hetzelfde ruikt. Daar nee, geloof ik helemaal niks van. Ja, maar dan zou je zeggen van... Uh, hoe het, uh, kom maar op, waar zijn ze dan? Nou, maar als je kijkt naar hoeveel tijd er wordt besteed aan het uh, goed maken van een magazine. Een papieren ja. magazine. Ja. Als je die tijd gaat steken, diezelfde hoeveelheid tijd gaat steken in het maken van een online magazine. Mm -hmm. Moet je kijken wat prachtige dingen je dan krijgt. Ja, maar ik denk dat, ze, dat meeste magazines, online magazines, in ieder geval dat niet meer doen en meer waarde zien... ...in het actueel blijven. Overigens heel erg overgewaardeerd. Ik begrijp echt niet waarom mensen... plotseling constant... ...die nieuwsfeed... Zeg maar, ...moeten laten gaan. Constant nieuwe dingen, nieuwe dingen. Alles wat recent is, dat is... Uh, ...daarom ook relevant. En dat, uh, ja, sommige dingen zijn wel... Uh, ...ja... ...die kunnen wel... Uh, ...belangrijker zijn... ...als ze recent zijn... Ja, dat geldt niet voor anders. Nee. nee, juist ook niet. En juist met magazines ook niet. En nee, op op, ja, een, ja, op een of andere manier zien uh, uh, de redactieleden van magazines die zeggen van... Oh, eindelijk, dan kunnen we actueel, dan kunnen we updates geven en dat soort zaken. Maar dat doen ze dan niet. Nee. Het is altijd zo van, oké, okay, dan plaatsen we de nieuwsfeed erop van een of andere willekeurige uh, nieuwsprovider. En uh, dan zijn we helemaal klaar. Dat valt me trouwens ook op, inderdaad, dat magazines worden nooit, of artikelen, online artikelen, als de uh, inhoud verandert ja. uh, of uh, hey, inzichten veranderen, die worden nooit geüpdate. Dat is ook zonde. Dus content nee. wordt niet onderhouden. Nee, nee, ja, absoluut niet. Oh, dat is zo maar daar zijn ze ook niet voor. Hè? Het is weer die, de, dezelfde gedachte van, ja, een magazine is een periodiek en dan pop. Je legt hem neer, hij komt op de mat en daarmee is hij klaar. Ja, precies. Dat was met papier was dat zo. <laughs> ja. Maar nu is het helemaal niet zo, want het kan nog steeds een hele relevant, uh, heel relevant verhaal zijn. Of informatie zelfs. Ja. Was het maar een uh, historisch inzicht ja. die je ervan krijgt. En er wordt ook nooit naar verwezen. Hè? Er zijn wel van die geautomatiseerde, gerelateerde artikelen of wat ook. Maar ik zie heel weinig... Uh, magazines of blogs voor het, maar daar zie ik uh, linken naar hun eigen content of naar relevante andere content. Het ja. gebeurt veel te weinig. En Vooral dat wordt veel te... of het gebeurt automatisch, ja. waardoor het niet automatisch het is. goed is. Het ja, maar dus niet vaak is het niet het beste. Nee. Dat soort dingen moeten handmatig gebeuren. Ja. Dus inderdaad, ja, het klopt dat, het, dat er een automatisme achter moet zitten... dat stel, ik schrijf een artikel, ik voer het in, in de CMS... Dan moet ik als contentmaker moet een lijst met suggesties krijgen. Ja. Maar die automatisch gegenereerde lijst moet ik krijgen... en ik moet matig uitpikken welke relevant zijn. Ja, exact, ja. ja en eigenlijk. dat moet niet op de client gebeuren, dat moet niet bij de, bij de gebruiker zijn. Nee, ja, de mensen moeten dus ook echt... Zich realiseren. Sowieso. Nou, ik heb dat vorige keer al gezegd. Als je iets online neerzet. Realiseer dat je dan je bezighoudt met niet alleen het hier en nu. En dat je dus een bericht uitstuurt en dat het daarmee gedaan is. En je bent aan het opbouwen aan wat, de, ja, zeg maar, wat het internet in de toekomst gaat bieden. Je bent een deel van het internet aan het bouwen eigenlijk. Ja. En ja, probeer dat ook met die aandacht te maken. Ja. Of zorgen ervoor dat het weggaat. Maar goed, dan loop je het gevaar dat je voor anderen uh, het internet kapot maakt. Ja, ja Links weggooien ja. kan. Kijk, als content wel echt slecht is, na een aantal jaar of zo, weet ik veel. Ja. Je hebt geen zin meer om een site te hebben. Dan kan je wel weggooien, maar wat er ook gebeurt, is dat dat op hele grote schaal gebeurt. Dat zag je bijvoorbeeld bij GeoCities. Oh Ja! Dat was gewoon in de jaren negentig hebben mensen daar echt heel veel werk aan gehad. En dat is daarna blijven bestaan. Ja. Er zitten heel veel rotzooi op, maar ook echt wel fantastische dingen. Het zag er niet uit, heel erg lelijk. Ja. En het is op een gegeven moment, heeft jou gezegd: stek eruit weg. Alles, allemaal weg. Met die Internet Archive heeft toen wel gezegd: we gaan wat. Uh... Ja, ze hebben die, wat was het, 2 terabyte hebben ze opge, opgehaald. Ja, met een harde schijf. Ja. Serieus, heel GeoCities. Eén schijf, 2 terabyte, that's it. Ja. Honderdduizenden mensen die daar het spulletjes op hebben gezet. Ja, dat was zo, en dat is dan gewoon, het was maar één harde schijf en dat is weggegooid. Ja. Dat is offline gehaald, ongelooflijk. Maar er staat een torrent van, je kan hem dus downloaden. Nu. Je kan, ja, ja, je kan... Ja, sommige mensen maken de grap van heb je de wekker van het internet al gemaakt? Serieus, met GeoCities had je in elk geval voor. Nou, pak een beetje 1998 of zo had je dus ook echt een groot deel van het internet beet. Ja. Die waren harde schijven van 2 terabyte bestonden nog ja. niet. Ja. Maar ja, ik bedoel, uh, uh, Twitter die doet dat ook niet, hè? Twitter die. Uh, je zou bijna kunnen zeggen dat Twitter daadwerkelijk... in elk geval een spin in het web is voor een heleboel content online. Yeah. Maar die doet ook helemaal niet aan backuppen of wat ook. Oh eh, nou, ja, waarschijn... die is er allemaal. Ja, wel. het bestaat. Alleen het verdwijnt. Eh, dus het, het, gaat, nee. het gaat uit de scope van, van het internet. Het is uh, bijvoorbeeld... Ik, ik archiveer mijn tweets ja. met een uh, tool. En dat archief dat is eindig. Dus uh, ik kan uh, maar 3200 tweets, en dat klinkt als een heleboel, maar geloof me, als je elke dag een tweet stuurt, dan zit je daar heel snel aan. Uh, dus dat heeft een limiet van 3200 tweets. Uh, ik zit nu aan ruim aan de 10.000. Maar, nee, je, hebt, uh, je kan 3200 tweets ophalen ja, met die tool, Correct. maar alle tweets zijn er nog wel. Ik kan nog steeds naar een hele oude tweet, naar mijn eerste tweet kan ik linken. Ja, dat is waar. Als ik de URL ervan heb. Dus ja. die bestaat wel. De content is niet weggegooid, je kan hem alleen wat moeilijker benaderen. Ja, inderdaad. Je kan... Maar je kan op Twitter kan je gewoon erheen bladeren. kan je zeggen, ja. volgende, volgende pagina, volgende pagina, volgende pagina. En dan kom ja. je er vanzelf. Dat, dat duurt alleen heel lang. Nee, inderdaad. Ja, dat is inderdaad ja. suf van Twitter, dat moeten ze veranderen. Maar we denken, uh, nou, misschien met Facebook dan of met andere sociale netwerken. Ik, ik denk dat je daar eigenlijk ook content aan het maken uh, bent. Maar ja, hoor, dat soms is het uh, gewoon moeilijker te bereiken. Is het, uh, is zijn die, vooral die kruisverbanden, die maken juist een heleboel content ook uh, heen en weer relevant. Ja. Overigens, uh, we zijn er uh, inmiddels bij. <laughs> Bij de wasstraat. Ik moet heel even uit de auto stappen, want ik moet ja. namelijk de camera eraf halen. Ja, we hebben een camera hebben we nu ook naar buiten gericht. Ja. En dat wordt een truc, want dat betekent dat ik de audio ook heel eventjes uh, moet ontkoppelen. Dan <lacht> anders gaat die echt stuk. Ja. Het Polish pakket. Oh jongens. Op zondag is dat goedkoper, zie ik het. Ja, maar Smef, mag je dan ook langer in de rij staan? Ja. Oh, tijdens Happy Hour noemen ze dat. Maar van die gefrustreerde blikken in de rij dat ook vinden. Stap uit, zou ik zeggen. Oh, ja. Dus jongens, jullie horen nu waarschijnlijk een klik. Ik hoop, ik hoop het dicht te editen. Oh, jongens. Ben ik dit? Ja, dat ben ik. Zo. Jullie horen me niet meer. Oh. Ben ik het wel te horen? Ja, zeker niet. Het is druk. Ja. Dus je hoort me wel een klein beetje, maar nu hoor je me nog beter. Het gaat prima zo. Zo. Kijk, dit is hem. Ja, waar zit ik hem hier? Maar goed. Bij die sociale netwerken. Vorige keer hadden we het erover dat dat een perfecte manier was voor delen van. Uh, van content. Ja. Maar het is in principe is het zelf ook content. Hè? Mensen, mensen posten daar hun video's. Hun, uh, uh, hoe het? Sowieso hun berichten aan familie, et cetera. Foto's. Foto's, uh, muziek. Hè, weet jij, uh, hoe heet het? je, je kent MySpace nog wel. MySpace, die staat nu ook op de helling. Die, die dreigt hetzelfde lot te uh, krijgen als, uh, uh, als Geocities. Als een obsolet. ...stuk content of een okay. hele grote bak. En dat is heel raar. Hè? MySpace wordt gezien als social network... ...maar is eigenlijk gewoon een heel groot... ...netwerk aan... Uh, bandjes die, ja. die muziek... Uh, ...aan de man willen brengen. ja was, er, was het nou bedoeld als muziekding... ...of is dat toevallig zo gekomen? Weet ik eigenlijk niet. Het is wel vrij snel zo gegroeid. Ja. Dus dat zij de eerste waren die daar ook echt... ...intensief gebruik van maken. Ja, waar echt bands, obscure bands, als je die googelde, die zaten dan op MySpace en niet, ja. die hadden geen eigen site. Ja, obscure bands. Dat was nog eens. Uh... Daar heb ik nog CD's van, geloof ik. <laughs> maar het was ook de, een van de eerste manieren, over uh, illegaal downloaden gesproken. Een van de eerste manieren om ook echt goede uh, uh, muziek uh, te downloaden van het internet. Op een legale manier. Hè? Dus dat je je eigen bands. Uh, kon delen met anderen. Ja. Dat, is het, dat hadden ze dan toch wel redelijk goed voor niet elkaar. Volgens mij hadden ze een flash player, ...je kon heel veel luisteren ja. naar muziek. Ja, maar dus als ik een account had... ...dan kon ik zeggen van... ...oké, okay, dat en dat en dat beentje, dit nummer... ...vind ik ook leuk. En dan kwam het ook op mijn, als persoon... ...kwam het ook op mijn playlist. Oké. Okay. En dat was wel heel erg stoer. Wel gesloten natuurlijk, je kan het ja. niet op je eigen website zetten. Nee. Maar, ja, god, als... Uh, ...als begin van het internet... Ja. Goed over nagedacht. Ja, en tegenwoordig geven ze het gewoon weg. Dat is nog veel beter. Veel beter. ben benieuwd. Had jij gelezen wat Bima Stemmen dan nu weer had verzonnen of zo? Iets met dat ze 30% van elk. Uh, dat ze 30% willen. 30% willen van wat? Nou, zij beheren de rechten van muzikanten. Ja, toch? ze zijn een soort van, uh, soort van halve mafioos uh, ombudsman van uh, alle nou, Wat ze dus ze zeggen dat ze doen is, ze halen overal, uh, nou, je moet betalen als je muziek draait. Ja. Dat geld komt allemaal bij Buma Stemra en yep. Buma Stemra verdeelt het over, uh, over de muzikanten. Ja, dus ja. Je houdt je dus bij hoeveel, wat van wie wordt gedraaid, en dan krijg je daar geld voor. Exact. En nu wil Buma Stemra. 30% van al het geld dat binnenkomt, is voor Buma Stemra. Dus als je vroeger 1 euro zou krijgen, huh? omdat je nummer 100.000 keer gedraaid is, krijg je nu 60 cent. Hoeveel is het? 66. Maar wat doen ze dan met die 30 cent? Nou, bijvoorbeeld gigantische uh, beeldschermen in hun lobby zetten, extreem dure. Uh, ...designstoelen in een vergaderruimte zijn. Oké, okay, nuttig. Dat is heel nuttig, dat ja. zijn goede dingen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En de Met beloning van de, van de medewerkers is ik niet openbaar. Oké. Okay. Hallo, eenmaal polish was alsjeblieft. Oh, pinnen wou ik alsjeblieft. Ja Het geluid checken. Gelukkig heb ik nu ook tijd om straks de sterren even recht te zetten, omdat ik toch de camera eventjes ja, moet vastmaken. Heel ja, mooi. Dankjewel. je wel. Joel, dank je. Zo, ik zin in het weekend. Ja, inderdaad. Nou, kunnen we het gelijk hebben over onze feedback. Jongeren, wat heb ik genoten. Ik heb nog nooit zulke goede feedback gezien op, uh, op sowieso, uh, dingen die online uh, gemaakt worden. We hebben twee hele fijne reacties gehad. Uh, chips en dan weet ik de namen weer niet. Jeroen, heb ik een hele leuke reactie van gehad. Ik kreeg er zelfs een mail van. Ja, wauw, dat vond. Dat we in de camera keken. Oh ja, in <laughs> Hallo. Hallo, hallo internet. <laughs> ja. Dankjewel voor je mail. Erg leuke mail. Hij is heel erg gaaf. Uh, dus uh, dat is altijd uh, leuk, uh, leuk om te zien. Uh, en natuurlijk uh, de, de hele leuke ode van, uh, van Lennart. Echt super tof. En en enorm. Ja, zijn ja. zo natuurlijk. Enorm Die van, van genoten. Is. En ik zag later zag ik ook nog uh, van iemand anders. Die had ook een. Uh, Eenzelfde serie in de auto. Die was toevallig rond dezelfde tijd. Maar dat ging over Lego-poppetjes. Dus dat is net iets anders dan wat wij doen. En friet geloof ik ook. En intussen hebben wij. Ik gaan me nou nog steeds af nou, maar dit is luid. Ja. Nou, vorige keer maakte die meer lawaai, hoor. Ja, inderdaad. We ja, toen een andere rij ofzo. zo. Ja. Het zo'n hilarisch ding. Ik geloof, ik sfeer het je, zeker met die borstels. Je, je raakt hier echt lak kwijt, joh. Ik vraag me af of ze zo'n vergaarbakje hebben van. Uh... Ja, dat zetten mensen al. En er zijn voor Nee, ooit, nee ja. Ja, Bij jou moet je inderdaad wat uh, preciezer zijn over welke laag je dan precies bedoelt. Welke laag? Ja, ja. <laughs> bedoel je, de bovenste laag? De onderlaag is goed beschermd ja, precies, door de ja. ja, nogal lelijke bovenlaag. Het <laughs> ziet er een beetje schurftig uit met bak. Ja, Nog steeds de interactieve, uh, interactieve onderwerpen, het spijt hele. Ik ga iets anders erop verzinnen. Zeg maar, het komt er eigenlijk op neer dat ze een beetje elke videoprovider, maakt niet uit welke we hebben, die doen het net niet goed. <laughs> net niet wat wij willen. Ze zijn heel goed onderweg hoor, daar niet van. Maar met Vimeo we zijn nog een beetje aan het spelen, zodat het echt uh, super, uh, super wordt. En dat wordt het. Ja. Zo, de Ster ligt echt helemaal plat. Oh, jongens. Hij leek even weg te zijn. Weet je, ik zet, hem, ik zet straks even de camera eerst neer. En dan ga ik de sterren recht zetten. Ja. ja. <laughs> Oké, oh, dat draait helemaal rond hier in Blazer. Oh, wauw. Dat heb ik nog niet eens eerder gezien. <laughs> ja. Oh, dat ziet er heel erg gaaf uit. Echt waar, joh, ik wou je wel hier was. Ik het een van zien. Het is echt heel erg mooi. Ja. Ja, in, de, in de lens praten, dit is ontzettend <laughs> mooi. Ja. Ik denk dat jij voornamelijk gewoon je ogen op de weg moet houden. Ja, ik zal niet met in de lens praten. <laughs> en natuurlijk gaat iedereen mij bellen. Ik hoop dat we dat niet horen. Op de straat zitten we. Op dit tijdstip vrijdagmiddag. Wij zijn in En uit gaat hij. Oh, de camera vasthouden. Even een parkeerplekje zoeken. Oh, wat een grote ook, jezus. Sta, al die mensen staan, zelfs in velgen staan ze nu te poetsen. Het wordt toch wel weer vies. Ja. Nou, zoek eens wat leuks uit. Even kijken, het is druk. Oh, kijk, daar kan je hem. Oh, die kan hem gewoon over het was hier zetten, toch? Hier dat neer. Ja, Dan gaat mijn audio gaat weer even uit. Sorry. Ik niks beter. Oh. Dat is Tesla weer echt. Als is, dan ben ik weer hoorbaar. Even checken. Lolo? Ja. Anyway, hey heb jij trouwens uh, nog... Uh, gekeken naar die uh, lancering van uh, al die uh, media -tablets. We hadden natuurlijk uh, de Kindle Fire die is uitgekomen, uh, de Nook tablet, allemaal in Amerika trouwens. Ja. Ik heb er helemaal niks voor Nederland uh, gezien. Nee, ik heb ze nog niet vastgehouden, nog niet gezien, nog niks mee gedaan, uh, wat uh, reviews van de browser van de Kindle ja. heb ik gezien, ja. wat aardig. Maar dat zijn de eerste echte media-tablets, Of in ieder geval die zo uit zijn gekomen. Nou, het eerste focus is... Uh, even kijken... Video, boeken, magazines. Dat is het. Nou, het eerste focus is zorgen dat onze content verkocht kan worden via die dingen. Ja, dat precies. Dat is ze ja. zijn eigenlijk ja. True. En dat is heel erg slim. Dat is echt heel goed gedaan. Ja, want ze verdienen geen stuiver op die, op die uh, dingen. Nou, misschien een beetje. Ik heb begrepen dat de Amazon Kindle Fire dat die ongeveer even duur is als dat verkocht wordt qua ingrediënten. Ja, ja gewoon kostprijs. Ja. Dat nou, is goed. Ja, nee, het is ook niet hij is niet te vergelijken qua performance of qua mogelijkheden, is niet te vergelijken met uh, de iPad. Maar hij is wel, het is wel een volwaardig uh, Android-tablet. Uh, ja, ja, precies. En dus de browser was ook weer Android-achtig. Ja. Dus niet heel erg. <laughs> oh nee, wat is daar niet goed aan dan? Nou ja, de Android-browser is al een hele tijd niet geüpdate. Dat is toch Chrome? En nee, oh. is de Android-browser. En die wordt gewoon minder goed geüpdate. Dat is best jammer, want oh. uh, die, eigenlijk staat die al een tijd echt wel stil. En... Ik heb ook alweer een artikel gelezen over dat je Firefox kan installeren. op. op de, oh, nice. Op de, eh, het is een open platform, dus het zou in principe kunnen. Ja. Maar goed, Firefox is ook nog helemaal niet klaar voor tablets. Dus dat, of je dat nou wil. Nee, is die daar te zwaar voor? Of? Ja, nou goed, ze zijn een, eigenlijk veel te laat aan begonnen. Dus ze, ze zitten nog in een vroege fase. Oké. Okay. Ik heb nog vorige week dat ik een propaganda... ...meeting van Windows Phone en Windows 8. Oh ja. Ik kwam iemand vertellen hoe fantastisch dat is. Oh en? Kreeg je, je, kreeg je een warm gevoel van? Nou, ik kan altijd een beetje slecht tegen marketing babbel. Want ja, het is een fantastisch systeem en het ziet er heel mooi uit. Ja. Maar er wordt gewoon af en toe tussendoor wordt er gewoon gelogen. Wordt er gewoon onwaarheden verteld. Dat kan oh, ja. ik niet tegen. Dan zegt zo'n markt die, ja, ah, maar dit is maar een, een beetje een onwaarheid. Het is niet helemaal Maar hij geeft het wel toe. Ja, ja, hij zei: bijvoorbeeld, na, uh, de iE9, de browser van Microsoft Internet Explorer 9, ja. is precies hetzelfde op mobiel als uh, op de desktop. En toen ging je, ah, dat is echt waar. waar. Nou, ja, niet ah, he, ik paal dan gewoon dat die. Dat zegt, want het is gewoon niet waar ja. Dan moet je dat niet zeggen En dan moet je zeggen Hij is bijna hetzelfde, er zijn wat kleine verschillen ja. Sommige van die verschillen Zijn nogal wezenlijk Bijvoorbeeld geen support voor, uh, voor font -faces, dat, je, dat je geen oh, okay. Mooie letters kan gebruiken Of een ja. ander soort of geen, of anders, of Er zitten nogal toch wel Wat wezenlijke verschilletjes in ja. Dus dan moet je dat gewoon niet zeggen ja. En Nou ja maar verder jouw ja, een mooi platform. Ja, het is een totaal andere interface uh, ja. begrepen. Ik heb er heel, heel, heel kort mee gespeeld, uh, uh, een paar van mijn collega's die hebben, of van onze collega's dus. Ja. Die hebben uh, zo'n iPhone of zo'n uh, telefoon met uh, Windows Phone 7 erop. Het bestaat ja. nu, dat is wel grappig, het best leuk. Er staat nu een, een webversie van de uh, Windows Phone interface, die werkt op je iPhone. Dus ga je met je oh. browser, ga je daarheen, en die linken we dat. even, die is tof. Die werkt echt ook supergoed. Dan dus ga je met je iPhone of je Android, ga je naar, uh, naar die site, ja. en dan ziet het er ineens uit alsof je Windows Phone hebt draaien. Oh, oké. Okay. Ik probeer dat wel op mijn, uh, op mijn normale browser, maar nee, daar, daar werkt het niks niet. Te zien. Nee. nee, inderdaad. Nee. Zijn die had je fles nodig of zo? Maar er zaten dan weer wel mooie video's als uh, alternatief. Dus... Oh, we hebben goed tegenlicht, trouwens. <laughs> maar, uh, maar om nog even terug te komen. Dus die tablets die zijn eigenlijk helemaal niet gemaakt om nu al hele mooie content te laten zien. Of is dat niet wat je zegt? Uh, de, de Jawel, maar... De... Ja, de browser is gewoon niet helemaal up-to-date. Nee. En het is, het is niet dezelfde uh, performance, niet dezelfde hardware als een iPad, waarmee die toch vergeleken wordt. daar moet je het eigenlijk niet meer vergelijken, denk nee. ik. Ja. Nee, inderdaad. Wat ik nu overal terugzie is zo van, als je een leuk kerstcadeau wil geven en je weet dat je geen iPad kan geven, dan is uh, Kindle Fire is een hele leuke. Maar ik hoor ook van een heleboel problemen, dus de productieproblemen, dat, uh, dat, dat sommige heel erg traag zijn en andere weer helemaal niet. Oké, okay, dus, well, maar man, dat zijn, man, dat dat zijn kleine dingen. Wat ik vooral interessant vind is dat het ja, een eerste, wat mij betreft in elk geval, een eerste is die echt gemaakt is om het consumeren van boeken en video om dat echt uh, in je hand mogelijk te maken. Ja. Hè, of mobiel mogelijk te maken dat het een volwaardig device is, daar ook voor. Maar. In... ja, dat was de iPad natuurlijk ook al. Ja. Maar dit is, maar dit is een compleet goedkomen. geïntegreerd in een bestaande winkel. Ja. Compleet geïntegreerd in Amazon. Ja. Dat is natuurlijk heel interessant. En dan, maar wel ook net als bij de iPad met apps. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. De vorige keer zei van, ja, maar... Hè, bijvoorbeeld de Kindle, daar is heel moeilijk om... je content te delen met anderen. Ja. Maar met de komst van die apps... Ja. Ja, dan hoop ik dat zij... Dat, dat, dat er dus ook mogelijkheid wordt om... ook content te delen op die manier. Dus dat je ook sociale... leesapplicaties krijgt. Of sociale video... tegelijkertijd video kijken applicaties Of wat ook. Ja. Nou, ik heb het idee dat... Uh... Amazon zich niet bezig met, uh, met uh, dat soort dingen. Met het promoten van hun content. Nou oh ja, dat wel natuurlijk. Ja, ja. Het zou leuk zijn. Ja. Maar ik zal er nooit, ik koop niet, ik koop wat uh, dingen bij Amazon, maar geen boeken. Ik koop geen Kindle boeken, want uh, dan zit ik helemaal vast aan hun systeem. En ja. ze hebben al eens hun een boek gewoon teruggehaald ze gewoon gezegd van, oh nee, dit mochten we niet verkopen als kindel. dus we halen het van je kindel af. Ja, ja die mag, die wil je eigenlijk niemand geven. Nee, dat wil ik niemand geven, inderdaad. Want waar hadden we het over? Uh, dat was niet mijn kamp of iets dergelijks, maar dat was een... Uh... 1984, geloof ik, of zo. Oh ja, echt ja, waar? Echt, dat nog iets. Oh, dat was een heel typisch voorbeeld dan. Ja. <laughs> oh jongens, als je die video nog niet hebt gezegd, uh, gezien, die, uh, die uh, film of uh, boek heb gelezen, dat is misschien nog belangrijker, uh, dan moet je die absoluut kijken. Dat is echt uh, heel erg uh, indrukwekkend. En ook... Er bestaat trouwens een filmpje van ja? een collega van ons die door deze tunnel, ik geloof in een Porsche, 216 rijdt. <laughs> nou, dan was het een stuk rustiger dan nu in elk ja, geval. Ja, ja. ja. <laughs> 216, ja. jongens. Ik ken heel weinig collega's met een porsche eigenlijk. Ja, ik denk dat hij hem geleend had. Oh, oké. Okay. Ja, nee, het was niet als directeur. Oh. <laughs> Dan moet je natuurlijk wel ons werk te houden. <laughs> maar dat, uh, dat moet uh, fantastisch klinken, want uh, Porsche die maakt best een uh, fijn geluid. We gaan er naar linken. Ja, heel goed niet weggehaald is. Nee, ja, staat er Maar 1984 jongens, lezen als je he, zet hem op de boekenlijst of op de videolijst. Maar ik weet niet zeker of dat hem trouwens is, maar dat was in ieder geval een boek was ja, van precies. de Kindle afgehaald terwijl mensen hem gewoon gekocht hadden. Ik weet en dat soort, weer. dat soort eigendomsdingen, ja. dat vind ik echt dat vind ik zo jammer dat dat nu speelt. Ja. Dat had je nou. Dat probleem had je niet met boeken. Papieren boeken die kocht je niet. Dat was gewoon van jou. Ja. Mocht je met doen wat je wilde. En datzelfde dat geldt man. niet met ja. die achterlijke rechten op content uh, in de digitale wereld. Je hebt iets gekocht, maar dan heb je het niet gekocht en heb je er een licentie op afgenomen bla, bla, bla, bla, bla. Ja, ja want ze hebben dat nu, wat was het? Uh, er was een uitslag hè, trouwens, over die uh, sopa-kwestie. De SOPA Act in Amerika. Daar, uh, dat betekende in het kort. Als jij ergens copyright het spul op jouw website had. Of een yeah. quote of een verwijzing of weet ik voor wat. Yeah. Uh, dan uh, uh, met die act. Dus dat is wetgeving in uh, Amerika. Zou Amerika in staat zijn om het DNS van die betreffende website te, uh, te blacklisten. Ja. Dus plotseling bestond jouw website. Wij complete... streken op dat ze de hele domein overnemen. Ja. En dat is nu al zo. Serieus? Ja, for real. Er is vorige week zijn weer iets als 300 domeinen zijn, uh, uh, overgenomen door een of andere Amerikaanse stichting, denk ik. Of, of huh? misschien de Amerikaanse overheid, omdat er copyrighted material op zou staan. Maar dat is dus absurd, hè? Dat is, ja. dat, is, dat, is, dat is wat China doet als zij ja. content niet bevallen of wat ook. Nou, nee, voor mij houdt oh. het in dat ik nooit dat ik geen .com domeinen meer koop. Want, want dat is Amerikaans namelijk. Uh, geen .net domeinen zijn geloof ik ook Amerikaans. Ja, .org, .gov, Nou, dat .us. weet ik niet. .org weet ik niet. Maar .us sowieso. Ja. En dat ik, uh, ik ga overstappen naar een Nederlandse host... Of een Europese host in ieder geval. Domeinen heb ik ja. gelukkig al bij een Europese host zitten. Nou, dit, dit is toch echt erg? Maar het is toch ja. waanzin dat Amerika wereldwijd beleid kan uitvoeren? Ja, want uh, misschien is dat wel goed om even uit te leggen. Als dus een, Amerikaans, uh, or, een Amerikaanse organisatie zegt van... Dit domein bestaat niet meer. Dat betekent dus dat ook, als je, ook al zit je in Europa... Ook al zit je in uh, Zuid-Afrika of in China... Dat betreffende land heeft daar niks meer over te zeggen. Als één organisatie besluit over eh, dat het daar niet meer bestaat. En nog een rechter in Amerika besluit dat. Dus dat gaat. Ja, helemaal niet, dat een niet... Ja, een totaal arbitraire organisatie ten opzichte en van. En in dit Europa geval was het, ging het om 300 domeinen. Ja. Waarvan er een soort van steekproefsgewijs was aangetoond dat er, op, dat er op sommige van die domeinen. Uh, dus ja er is niet eens het was gautomatiseerd geloven ja, ja. Geautomatiseerd gedetecteerd absurd ja. serieus ja, nou ja. ik kan hier echt pissig over geworden want het is internet. dus één klein tiering uh, ventje die dan aan het het internet stuk oh. maakt echt stuk ja. ja oh man wat is dat uh. en dat zijn dat zijn, zijn het mensen lef die, ja, maar die snappen het internet gewoon totaal niet en dat is het he allerergste dat er dit soort dingen worden besloten door mensen die er geen fuck van begrijpen. Dat, heb je ook, dat probleem heb je gewoon ook in Nederland met die digibeten in de Tweede Kamer die dan wet, wetten maken of, of over internet. Ja, precies. Wat de fuck? Dat kan toch niet? Nee, het kan letterlijk niet. Nee. Zeg maar, wat je ook verzint, wat voor jou lokaal gaat gelden, dat heeft impact op de rest van de, het, het internetgebruikende wereld dus het, zeg maar, wat je ook verzint, het, het wordt of omzeild, dus het heeft nul impact en dat is dus ook het geval voor SOPA dus hè, uh, als je ergens, als iemand kwaadwillend is en illegale content wil aanbieden uh, zeg maar het, het moment dat, jij dat er wordt ingegrepen gaat gelijk een, ergens anders een website op waar het alsnog wordt aangeboden, ja. dus geen enkel probleem, dus je maakt het eigenlijk alleen maar heel erg vervelend voor mensen die goedwillend zijn en voor de Mensen die kwaadwillend zijn, maakt het een fuck uit. Nee, die verzinnen wel weer wat uit. anders. Dat is. Ja, nou ja. Het is. Ja. Het is heel erg triest. En dat komt allemaal door die achterlijke rechthebbenden die er zo spastisch mee omgaan. Ja. Vijandig mee omgaan. Ja, maar wat bedenk je, dus dit heeft. Ja, goed. Het heeft enigszins even te maken met mensen die mooie dingen maken en ze zeggen van, nou, daar willen we geld mee verdienen. Dat is allemaal prima. En dat moet inderdaad ook. Het is, begrijp, begrijp ons niet verkeerd. Het is heel belangrijk dat mensen geld verdienen met uh, al het moois wat ze maken. Ook als het lelijke dingen zijn of weet ik, inhoudelijk slecht of wat ook. Alleen, het is absurd dat er dus wetgeving wordt gemaakt. Echt heel erg vergaande wetgeving die dus niet alleen impact hebben op copyright en op producten en geld verdienen. Maar die met name impact hebben op de... Eh, zeg maar, ...de basisrechten van mensen. Dat, dat, bijna elk land van de wereld... ...heeft basisrechten over de vrijheid van meningsuiting. Ja. De vrijheid van... Eh, hoe op het dat... internet geldt dat niet meer. Dat blijkt. tenminste Natuurlijk geldt dat ook weer wel. Dat hoort te gelden. Maar er, er, er zijn gewoon echt grote problemen aan het ontstaan... ...op dit ja. moment, dankzij... Uh, ...rechtenadvocaten. Ja. En het zijn Die, dus niet alle kwaadwillende rechten, mensen. Rechten, ja. Dus rechthebbenden... ...meer rechten hebben dan... Uh, ...mensen... Ja. Dus dat zijn dus rechthebbenden, dat zijn over het algemeen ook nog hele grote uh, bedrijven. Dat zijn helemaal geen mensen. Ja. Dus ook he, wat heel veel gebeurt, is dat mensen die een film hebben gemaakt, die verkopen hun rechten aan bedrijven. En die bedrijven beheren dan die rechten. Dus die hebben die film niet eens gemaakt. Nee. Maar die gaan dan wel zeggen, ja, maar dat uh, is van ons. Dat is een soort van Buma. <lacht> nou ja, nou, Buma beheert het dan zelfs, want die heeft er allemaal niks ja. mee te maken en die zegt gewoon, uh, we krijgen protection money. You have to pay me. Ja, inderdaad. Ja. Dat is echt uh, Buma die langs op Hé, hey, dat is uh, ja. mooie content die je daar hebt. Het zou jammer zijn als daar iets mee gebeurt. Precies. <laughs> maar nu is het toevallig. Heb ik een fantastisch beschermingsprogramma. Speciaal voor jou. Wat mij jou. trouwens wel opvalt. Is we praten altijd over mooie en goede content. Ja. Wat natuurlijk heel interessant is. Is slechte content en lelijke content. Zoals... Ja. ...dingen als de Telegraaf. En ja, wat kunnen dat we dat... daar geen wetten tegen maken? Maar wat wel heel interessant is... ...is dat dat echt de grootste... Uh, ...de meest gebruikte content is dat... In heel veel in Nederland zo ongeveer... Ja. ...is die hele lelijke krant... ...ongelooflijk lelijke site... Ja. ...waarbij... Je op een, nou ja, ...hele kleine artikeltjes... ...tussen de banners staan. Precies. Dat ja, misschien het zijn heel de... goed werkt. Ik ben daar toch... Ik ...zit daar toch wel... Maar denk je dat zij vals spelen met hun populariteit? Of nee, denk nee, je nee, dat mensen nee, nee, gewoon nee, nee. heel nee, erg onkritisch zijn met mensen, het consumeren van content? Ja, precies. Dus is mensen, voor, oh, dit leest lekker weg. Zitten mensen dus eigenlijk wel te wachten op kwaliteitscontent? Ik denk dat het een minderheid is. Dat denk ik, hè? Ik uh, denk dat je gelijk hebt. Uh, uh. En ik denk dat het mensen ook niks kan schelen dat er al hele leuke vieze bennen staan. Dat ze denk ik gewoon helemaal niks schelen. Ja, misschien filteren ze het weg, net als jij? Nee, zeker niet. Nee. nee. Of misschien vinden ze het wel interessant. Oh leuk, ja, ook. banners. Ja, dat zijn er zeker mensen. Die, het die aanbieding. Er ja. zijn natuurlijk ook een heleboel mensen lid van uh, hoor je het ook weer, uh, Groupon en uh, dat soort dingen. Dat dus ik begin een beetje banners. het idee te hebben dat we echt totaal niet representatief zijn. Nee, en nee, dat nee. weer een beetje meditair zitten te lullen. Dat vind ik ook prima ja. trouwens hoor. niet te ja. moeten zijn. Ik ben, ik ben ook voor elite media. Ja. Ik, wil, ik wil het liefst zo obscuur mogelijk... Nou, dat is niet waar. Ik wil niet dat het obscuur mogelijk is. Maar wel dat het voor mij gemaakt is. Hè. Ik, wil, ik vind het ja, fantastisch als ik ergens een rare documentaire over lettertypes aan, het, ja, aan het kan klopt kijken. Ja, dat wel. Want kijk, die mensen... Ik stel me nu iemand voor die uh, leest af en toe de Telegraaf-site. Ja. En dan weet hij het een en ander over uh, diertjes... De Telegraaf schrijft vaak over diertjes. Dat oh, oké. Okay. Ze hebben jouw concept overgenomen. Een poesje uit een boom is gered, dat soort dingen. Oh ja. Dan weten ze dat soort dingen. Maar diezelfde persoon kan bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd zijn in. Uh, noem eens wat: bierbrouwen. Ja. Ja, ja. We rijden nu langs de Heinekenbrouwerij. brouwerij. Dus ik zocht even iets. <laughs> en over bierbrouwen, daar gaat hij heel erg. Uh, uh, hoe heet het? Goede artikel over lezen En daar leest hij lang over door. En dat is elite content inderdaad ja. Dus inderdaad Over dat soort specifieke onderwerpen Kan je En daar is ook een markt voor hè? Die markt ja. is heel smal, maar heel diep ja. En ja, ik denk ook nou, Wij zijn eigenlijk hetzelfde wat dat betreft hè? Wij maken ook uh, Gewoon een, een mooi verhaal over Ja, over content en Super meta natuurlijk Maar ik denk dat uh... Meer mensen geïnteresseerd zijn in bierbrouw, dat weet ik zeker. Twee mannen in een Mercedes. Ja. Die ja, voorkomt ja. het onze cijfers? liegen er niet om? Nee, torenhoog. Ja, echt waar. je ja. daar is geld mee kon verdienen. Ja, ik zit er in neer. Oh ja, perfect. We zijn klaar. Tot de volgende week, allemaal. Dag iedereen. Doei. Doei. Doei. In de camera kijken. Yeah.